11 uur. Het LOS journaal Door Alt Megens. Noord-Korea is klaar voor de lancering van een satelliet. Dat hebben de ruimtevaartautoriteiten bekendgemaakt op een persconferentie in Pyongyang. De lancering staat gepland voor deze week. Noord-Korea ontkent in alle toonaarden dat de lancering van de satelliet een dekmantel is voor een rakettest. De Verenigde Staten zeggen dat Noord-Korea de levering van voedsel op het spel zet. Die krijgt het land in ruil voor het stopzetten van het nucleaire programma. Ook Japan en Zuid-Korea hebben de aanstaande lancering veroordeeld. Rusland spreekt van een veronachtzaming van de VN-resoluties. Buurland China roept alle partijen op zich aan de internationale regels te houden. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov... zegt dat zijn Syrische collega hem heeft verzekerd... dat Syrië zich zal houden aan het vredesplan van vn gezant Kofi Annan. Volgens het vredesplan dat president Assad heeft ondertekend... moet voor het eind van de dag met de terugtrekking zijn begonnen. Het Syrische leger heeft zich nog niet teruggetrokken uit de grote steden. Dat melden activisten aan internationale persbureaus. Op verschillende plekken zou nog worden geschoten. Nederlandse bedrijven moeten minder afhankelijk worden van bankleningen...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 In het buitenland wordt vaker gekeken naar eigen geld, partnerschap of investeerderskapitaal, zegt hij. De oudste kleinzoon van koning Juan Carlos van Spanje heeft zich met een geweer in zijn voet geschoten. Dat gebeurde gisteren tijdens een schietoefening. De dertienjarige Felipe Juan Froilan is overgebracht naar een kliniek in Madrid waar hij geopereerd is. Het koningshuis liet weten dat Felipe met zijn vader op een patio van het landgoed stond toen zijn geweer per ongeluk afging. Het incident herinnert de Spanjaarden aan een tragedie die plaatsvond in Estoril in Portugal in 1956. Toen kwam de 14-jarige prins Alfonso de Bourbon, het jongere broertje van Juan Carlos, om het leven bij een schietongeluk. Het weer de komende uren valt vooral in het binnenland nog wat regen, maar vanuit het westen wordt het geleidelijk droger. Het westen maakt vanmiddag de grootste kans op wat zon. De temperatuur stijgt naar ongeveer 13 graden en verder staat er een stevige zuidwestenwind. ANEB ah, Verkeersinformatie. De files van de Ochtendspit zijn op de meeste plaatsen nu wel opgelost. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam niet, want daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Hoeverlaken en de Afrit Soest staat 12 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. De A12 van Arnhem naar Utrecht, tussen knoopend Maanderbroek en Maarsbergen nog 7 kilometer. Dat was de naastleef van een aanrijding een stuk verderop, maar de rijstroken zijn weer vrij. De N226 Leersum-Amersfoort is in beide richtingen dicht... tussen Leersum en de aansluiting met de A12. Dat heeft te maken met een ongeluk. Het loopt daardoor vast op de N225 vanuit Renen bij Doorn, 3 kilometer. Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen. Wacht, haal meteen even een ontsje hand bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje. Een wat?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 VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Murders. Goedemorgen, ik ga het hebben over partydrugs. Er wordt vaak negatief over bericht, jongeren die dan onderdoor gaan... of met een verkeerde paddo achter de kiezen van een dak springen. Maar wist u dat wetenschappers ook een hoop heil van die stoffen verwachten? Bijvoorbeeld bij hoofdpijn of depressie. Onderzoeker Ruud Kortekaars komt daar zo over vertellen. De overheid trekt geld uit om scholieren te leren ondernemen. Want daar kun je maar niet vroeg genoeg mee beginnen. Vinden ze ook op de HAVO in Waalwijk. En wat scheelt het aan bezuinigingen als we Tweede Paasdag... en Tweede Pinksterdag of Hemelvastdag zouden doorwerken met z'n allen? Wilt u meekijken over mijn schouder? Surf naar degids.fm Vanaf volgend jaar had de situ toets verplicht moeten worden... voor alle basisschoolleerlingen. Basisscholen mogen nu nog zelf beslissen of ze de situ toets afnemen, ja of nee. Het debat over het wetsvoorstel van minister van Bijsterveld wordt uitgesteld... en daarmee staat de verplichte situ toets voor volgend jaar op losse schroeven. Is dat erg, is de vraag. Aan de telefoon Ton Duif, hij is voorzitter van de Algemene Vereniging voor Schoolleiders. Meneer Duif, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van het uitstel? Nou, wij zijn daar niet zo rouwig om, want wij hebben helemaal niet om die verplichte CITO-eindtoets gevraagd. Dus uh, ja, dan kun je alleen maar zeggen misschien dat een jaar uitstel nog wat meer uh, ruimte geeft... om nog eens even beter na te denken of het dan wel zo verstandig is. En waarom vraagt u er niet om dan? Nou, omdat, uh, en wij, gelukkig hebben we daar uh, de Raad van State en de Onderwijsraad uh, ook uh, op ons pad... Uh, wij, wij, wij zien helemaal niets in een centrale eindtoets uh, die door de overheid min of uh, meer, meer wordt, wordt opgelegd en waar alle scholen aan moeten gaan voldoen. Uh, onderwijs is, uh, is heel wat anders dan alleen taal en rekenen uh, en informatieverwerking. Um, wat overigens niet betekent dat we tegen toetsen zijn. Want wij toetsen heel veel zelfs. Uh, Nederland staat heel bekend om zijn uh, toetsdrift in het uh, primair en voortgezet onderwijs. Ja. Maar uh, overal in alle landen waar overheden centrale toetsen en verplichte toetsen instellen... zien we gewoon dat het onderwijs verschaalt. Omdat scholen daarop gaan reageren en daardoor ook hun onderwijsaanbod ook versmallen. En daar zijn wij helemaal niet blij mee. Natuurlijk. Nu komt u net terug de Verenigde Staten. Waarom bekend is dat kinderen in het primair onderwijs heel veel getoetst worden... Ja. En wat ziet u dan als effecten daarvan? Nou, sinds uh, 2002, sinds George Bush uh, de No Child Left Behind Act heeft ingevoerd, zijn alle Amerikaanse scholen verplicht uh, hun kinderen te toetsen. En, en die scholen worden daar ook op afgerekend. En dat gaat in Amerika wel heel erg ver. Uh, zelfs zo ver dat je uiteindelijk de schoolleider ontslaat, of dat ouders het recht krijgen om met hun kinderen naar een private school te gaan, zonder dat overigens die private scholen onder enige wetgeving uh, vallen. Nou, dat gaat heel ver. In Engeland zijn er ook heel veel ervaringen met het uh, offset-toetsysteem. En als je nou kijkt naar de PISA-vergelijkingen, waar iedereen zo op gericht is, dan ja, zie dat je juist Ja, zijn vergelijkingen waarmee je kan zien voor... hoe, het onderwijs, hoe het met het onderwijs in diverse landen is. Is, hè? Ja, die scoren ook heel laag op de, op de PISA-rankings, uh, omdat die, uh, ja, die scholen worden heel defensief, ondernemen niet meer, zijn bang om te innoveren, want ja, elke keer loop je het risico dat je niet voldoet aan eisen die een ander heeft gesteld, maar die niet uh, door jouzelf zijn onderschreven. En wat betekent het voor de kinderen die uh, voortdurend aan dit soort belangrijke testen worden onderworpen? Nou ja, dat is ook een ander punt. Uh, uh, nogmaals, niet, we zijn niet tegen testen en zeker niet uh, meten of je onderwijs ook uh, uh, resultaat oplevert. Maar kijk, ik test een kind om te kijken of datgene wat ik met dat kind doe op het le leergebied, of dat ook effect is, heeft. En als dat niet goed gaat, dan is dat mijn probleem als docent. Dan moet ik mijn onderwijs veranderen, aanpassen, andere methodes kiezen. Uh, en wat je heel vaak ziet met testen is dat kinderen erop worden afgerekend. Jij hebt het niet goed genoeg gedaan, jij moet harder werken. Terwijl een kind ja, is daar eigenlijk het lijnvoorwerp voorwerp van een test en die ondergaat een test. Uh, en, uh, dus wat, wat, wat wij nou eigenlijk zeggen is van als wij gewoon onze eigen testen en uh, toetsen kunnen, kunnen, kunnen afnemen... en dat, uh, die vrijheid hebben we altijd gehad in, on, in Nederlands onderwijs... dan moeten we dat nou niet veranderen, want wij scoren internationaal... Let wel op ongeveer de tiende plaats in de vergelijkingen. En dan hebben we het over 260 landen in de wereld. Maar vaak hoor je dan politici zeggen... nou, kijk, als die CITO toets verplicht wordt gesteld overal... dan kun je scholen veel beter met elkaar vergelijken. Ja, en dat klopt dus niet. Dat, dat lijkt zo simpel, maar dat is echt niet zo. En dat is ook, al onderzoek internationaal wijst dat uit, dat je op basis van leerlingprestaties scholen niet kunt vergelijken. Dan moet je anders gaan kijken, dan moet je gaan kijken hoe de schoolorganisaties ingericht. Nou, daar hebben we een systeem voor, dat heet de Nederland Inspectie. Die brengen ook elk jaar rapporten uit. Uh, en daar kun je heel goed wel aan zien hoe scholen het doen. Maar ze uh, denken dat CITO een CITO-uitslag scholen vergelijkt... want alle scholen zijn, zitten in verschillende uh, omstandigheden... hebben met andere leerlingpopulaties te maken... hebben met andere problematieken te maken. En dat, uh, dat ze appels en peren met elkaar vergelijken... en daar zijn we uh, ook moeilijk op tegen. Was er was nog een punt. Die CITO-eindtoets is nu in februari. Ja. Maar het is de bedoeling van de minister... dat die op een later tijdstip wordt afgenomen, namelijk in mei. Dat vindt u wel goed. Dat vindt u wel goed. Dat is wel goed, omdat we daar wat meer effectieve leertijd krijgen. En voor veel kinderen is het, ja, als je in februari die toets gedaan hebt, van ja, dan ben ik het toch. Hè. En dan wordt het lastiger en moeilijker voor school om kinderen te motiveren. Daarbij krijg je wat extra leertijd als je het in mei doet. Nou, ervaring leert dat uh, het school, uh, zeg maar, dus de verwijzing die de school geeft, het advies van de school, dat dat uh, verreweg in de meeste gevallen al uh, precies aansluit bij de uitslagen van die cito toetsen dus nou ja, in april, we hebben daar eens een experiment mee gedaan wat goed bevallen is. April of mei die toets, dat zou heel goed kunnen, want ja, daar doen we niemand kwaad mee en we geven de kinderen iets meer ruimte. Nu die CITO-toets voor volgend jaar op losse schroeven staat, zou dit misschien ook uitgesteld worden dan? Ja, dat zou kunnen, maar ik denk dat wij wel met CITO zelf, en trouwens CITO is niet de enige, want, uh, want het lijkt wel of dat, uh, dat de enige eindtoets is, maar er zijn meer eindtoetsen als CITO. Ik denk dat wij wel het uh, gesprek opnieuw gaan beginnen om die CITO-toets wat meer naar achter te schuiven, of misschien wat meer te individualiseren. Hè? Want je zou, het zou toch mooi zijn als je als ouders, kind en school zegt, nou jij bent er nu aan toe om die toets te maken, dat je dat in de periode bijvoorbeeld... Uh, maar het mij kunt doen. Hè? En dan doe je dat meer individueel. Dat kan met de moderne technologie, technologie. Dan heb je dus een prachtig uh, iets om kinderen op te beoordelen... althans, uh, naar wat ze kunnen aan rekenen, taal en, uh, en dat soort exacte dingen. Maar hoe moet je nou objectief tes testen naar wat voor school een kind kan? Ja... Dat kun je niet testen, helaas. Um, wat je wel kunt doen is, door, door de te weten hoe is het, het lezen en het rekenen en de uh, informatie. Hoe, hoe kun je ze informatie verwerken, hoe goed zijn ze erin. Maar wat je niet kunt testen, en dat weet de school over het algemeen wel. Er speelt veel meer uh, bij de succes van een de school. Denk aan karakter, ambitie, uh, man, vrouw. Uh, al dit soort zaken speelt een rol, waardoor je, je kans op een goede vervolgopleiding uh, bedreigd wordt of juist versterkt wordt. En dat kan de school, de leraar, die, die kinderen vaak acht jaar al kennen... Die in samenspraak met de ouders, dat is wel gebleken een hele goede uh, uh, zeg maar goed, uh, prognose van geven. Ton Duijf, hij is voorzitter van de Algemene Vereniging voor Schoolleiders. Hartelijk dank. Graag gedaan. De Gids. Het kabinet trekt 2 miljoen euro uit voor acht projecten... waarbij scholieren leren te ondernemen. En die projecten moeten een ondernemende houding stimuleren... en het ondernemerschap binnen het onderwijs ook verder ontwikkelen. Verslaggever Jan Peels, goedemorgen. Wat zijn dat voor scholen? Ja, dat zijn uh, twee basisscholen, drie middelbare scholen en drie ROC's. En ik ben gaan kijken bij de school... die het uh, volgens het ministerie van Economische Zaken het beste doet. En dat is het uh, Willem van Oranje College in Waalwijk. Daar kunnen leerlingen het uh, zogeheten Business International College uh, volgen. En daar ook een speciaal diploma voor halen. Havo-scholieren moeten daarvoor solliciteren. En dan zijn ze de laatste twee jaar van hun opleiding... één dag in de week helemaal bezig met uh, ondernemen. En wat doen ze dan? Nou, euh, ja, ze hebben eigenlijk ook gewoon les. Maar de havo lesstof die behandelen ze in uh, vier dagen. En elke donderdag dan gaan ze echt letterlijk ondernemen. Een bedrijfje opzetten, onder andere. Ze krijgen dan les in vakken die erbij horen. Boekhouden natuurlijk, maar ook uh, les over verzekeringen. De Kamer van Koophandel, marktonderzoek, noem maar op. En zelfs, uh, zelfs uh, China-kunde en een beetje Chinees zelfs. Meneer Van Zijn Reven leest de Chinese... Ik hoop dat ik het goed het zijn gedaan voor, heb. Dus, uh, ja. voor de ik hoop het goed gedaan heb. Wanneer ze natuurlijk straks uh, in uh, China komen, ik wil we een aantal toch wel best wel uh, contacten mee zullen gaan leggen, dat verwacht ik, uh, dat ze dan uh, toch wel een beetje Chinees kunnen spreken en al iets kunnen herkennen als ze daar, uh, daar komen. Nou, we hebben al wel een paar zinnetjes gehad. Ik ga nou dadelijk uh, hallo zeggen, mijn naam zeggen, en dan zeggen, dit is mijn visitekaartje. Ni hao, woeja, kjerke. Kikki woorda er wordt een beetje gelachen, maar dit is natuurlijk wel wat je moet doen straks als ondernemer in China. Ja, dat klopt. En dan hebben we ook een beetje de cultuur daar gehad dat je lang moet buigen en netjes je kaartje aan moet geven. Dus als we naar China gaan, dan komt het helemaal goed. Ja, Jan, dat Chinees is natuurlijk wel leuk, maar het duurt nog wel een tijdje voordat ze dat nodig hebben, eventueel. Ja, ja, dat zou je denken. Maar nee, dat, dat hebben we het al echt nodig gehad. Want ik hoorde van Tjerk, een van die leerlingen, dat hij contact gehad had met een mannetje in Hongkong. Dus dat Chinees, dat kwam eigenlijk al meteen van pas. Want samen met klotsgenoten had hij een handeltje opgezet in de zogeheten Charger. Uh, ja, ons product uh, waar wij uh, mooie winst mee hebben behaald is een notenplader voor de mobiele telefoon. Waarmee je met een simpel AA-batterijtje je mobiele telefoon kan opladen. Daar zit iedereen op te wachten. Ja, dat klopt. Het dat ja, verkopen ging heel erg goed. En daarom hebben wij nou een mooie winst behaald en dat zal ik u dadelijk laten zien. Nou, laten we zien. Want ja, dat leer je dus ook. Het presenteren van je bedrijf als het ware. Wat, wat moet je de klas vertellen? Nou, omdat het een liquiditeitsvergadering is, ja, vooral de financiële cijfers van het bedrijf. Hoe stonden wij er aan het begin voor? Wat dachten wij te gaan verkopen? En wat hebben wij nu werkelijk gedaan? Vertel. Nou, zoals u ziet wilden wij in het begin 450 opladers verkopen uh, voor een prijs van 5 euro. En de inkoopprijs was dan 1,25 euro. We hebben de opladers uit Hongkong gehaald, dus dat was een hele reis. Uh, maar we hebben toch de inkoopkosten redelijk laag weten te houden. Als we die kosten van elkaar aftrekken, komen we uit op een bruto winst van 1.624,50 euro. Is dat gelukt? Het is iets anders geworden. Dat ja. zal ik u nu laten zien. Oh, ik zie al meteen heel andere bedragen, maar uiteindelijk wel winst onder aan de streep. Ja, een heel mooi bedrag. 389 euro. Het zijn er geen 450 geworden, maar 250. We hebben ze iets voordeliger in kunnen kopen voor niveau 1,25, maar voor 1,23. Dit is ook echt gebeurd, hè? Ja, dit is echt gebeurd. We hebben daar een hele financiële boekhouding van bijgehouden. Ja, voor een HAVO-scholier bijna 400 euro verdienen met een project op school, dat is natuurlijk wel leuk. Ja, dat is heel leuk. Dus uh, ja, een goede motivatie. En ook Om ondernemer te worden, hè? Ja, zeker. Ik bedoel, als je nou op de haven wel zo'n mooi bedrag binnen kan halen, laat staan over een paar jaar wat het uh, bedrag kan zijn. Is er nou iets waar, dat je dat gedaan hebt dat je denkt van hé, hey, Rempel, zo werkt het dus, het uh, ondernemer zijn? Um, of ken je dat al? Ja, nee, niet echt. Ik bedoel, je, je weet wel misschien iets vanaf, maar nu moet je het zelf doen, dus dan, ja, dan zit je er middenin. Dus dan leer je altijd meer dan dat je er een beetje naar kijkt. Nu moet je het dus echt zelf uitvoeren. Ja, het Willem van Oranje College is zo op het oog een gewone scholengemeenschap. Het is een groot gebouw met 1500 leerlingen. Maar de scholieren die dus les krijgen in dat International Business College... die volgen die les in een apart gebouw. Dat heeft een beetje een uitstraling van een kantoor. En wat ook wel aardig is om te vertellen... dat sommige van die scholieren met een stropdas of een sjaaltje daar rondliepen. Echt een beetje, een beetje ondernemertjes spelen, als het ware. En wat ook wel leuk was, op het moment dat ik daar was... kwam toevallig net de brief van het ministerie binnen. Ja, wat ik nu aan het doen ben is het openmaken van een brief. Die komt van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Leni van der Ham is projectdirecteur van de International Business College uh, hier op de school. Die scheurt nu de brief open. Jongens, ik ben benieuwd wat er staat. Eens even kijken. Hartelijk dank dat u 4 januari een subsidieaanvraag heeft ingediend. Omdat u gebruik wil maken van de regeling ono oh no. 2012. Nou, wel fijn. Dat is een hele lange brief hier al. Met kan ik u meedelen dat ik heb besloten... voor uw aanvraag subsidie te verlenen. Precies. Dus u bent een van die scholen die, die 2 miljoen mag gaan opmaken? Een gedeelte daarvan. En uh, ja, dat is geweldig. Waar gaat het allemaal naartoe? De bedoeling is dat dit concept uitgerold wordt over Nederland. Het blijkt dat ze, het een goed concept is dat leerlingen... in 80% van de tijd de HAVO doen... en in 20% van de tijd anders bezig zijn. Ondernemen leren, hè? Ondernemen leren op het International Business College... En daarvoor krijgen we de subsidie. Dus we zijn al bezig met zo'n 15 tot 20 scholen. En we gaan naar de honden toe. En daarbij gaan wij een binnenuitrol doen. Dus we willen ook voor het VWO, Business and Research, ontwikkelen. En dat wordt dan een programma voor de leerlingen van Attenheim Gymnasium. Want ondernemen kun je leren? Ondernemen kun je leren, want dat is een, een omslag maken. Dus wij leren het ook aan de docent en aan het management van de scholen. En dan kan de creativiteit opbloeien en ook weer de passie voor de dingen die je hebt. He, zoals u net hoorde, de docent geschiedenis, die het ook heel erg leuk vindt om China kunnen te geven in het kader van ondernemendheid. Maar in eerste instantie gaat het natuurlijk om dat de leerlingen kunnen leren ondernemen. Uh, Johanneke, Matthijs, Hanna en Tjerk heb ik even mee uit de klas genomen. Waarom hebben jullie destijds gekozen om deze opleiding erbij te doen eigenlijk? Want ja, je moet je HAVO doen en nog eens een keer in dezelfde tijd dat ondernemen leren. Nou, school is toch sowieso saai en toch eigenlijk ja, vooral voor die uitdaging om je ja, HAVO dan in 80% van de tijd te doen. En dan, mij leek het ook dat ik daardoor goed ja, kan kijken wat ik wil en wat ik niet wil. En dat is ook wel, ja, ik weet nu echt goed wat mijn sterke en wat mijn zwakke punten zijn. Als het om over ondernemen gaat? Ja, klopt, ja. Wat zijn je sterke en je zwakke punten? Uh, ik denk dat vooral mijn uh, zwakke punten zijn dat ik... Wel heel veel ideeën heb, maar dat ik toch net even iemand nodig heb die mij even tot de ideeën, ja, tot, tot ideeën zet, zeg maar. Nou ja. Hebben jullie van huis uit allemaal iets van ondernemers in je? Ik heb van huis uit heb geen ondernemerschap in me, maar het leek mij heel erg interessant om te doen. De uitdaging inderdaad. Ja, wat zou je bijvoorbeeld hiermee willen gaan doen in de toekomst? Want daar kijk je natuurlijk ook al naar. Ja, een, een eigen transportbedrijf beginnen. Dus niet vrachtwagenchauffeur, maar echt meteen een bedrijf? Nou, wel vrachtwagenchauffeur, want ja, dat, dat, dat wil ik al van jongs af aan. Maar wel op, op, langere, uh, op langere termijn. Gewoon gaan denken aan een eigen transportbedrijf. Je weet ook iets meer uh, over jezelf. Je weet meer wie je bent. Je weet meer hoe dat je in elkaar zit. Welke leiderstijl zeg maar, bij jou past. Ja. Dus, dat hebben jullie ook allemaal over gehad? Ja, dat is dan weer een, een kader van een beetje psychologie achter. Ja, en wat is Tjerk voor voorheen? Ik ben een redelijk dominante uh, <laughs> tegen het perfectionist. Aan. Is het zo? Ja, wel een beetje. Ja? En jij? Ook wel een beetje perfectionist. Ik moet soms meer... Werk ja, aan anderen toevertrouwen, want dat, ja, dat doe ik niet zo snel. Jij bent meer een doener, hè? Ja, vaak. En wie van jullie, Johanneke, Matthijs, Hanne en Tjerk, wie, wie heeft er straks het eerste zijn eigen bedrijf, denk je? Kijken ze me allemaal vragen aan. Maar ik zie Tjerk het meeste lachen in ieder geval. Ja, nou, ik geef Matthijs ook wel een goede kans. Ja, dat zou best kunnen. Kijk, want ik wil, na school wil ik dan gelijk mijn grote rijbewijs halen. En dan zou ik mijn papieren kunnen gaan halen om in ieder geval rijden te kunnen worden. Om een eenmanszaak een te hebben. We zijn met ja. thuis. Ja, opletten precies. dus of er binnenkort een vrachtwagen met zijn naam over de Nederlandse wegen rijdt Jan Peels. Ja, opletten. geblazen <lacht> <De base. lacht> Voor partijs. Het allerbeste. De Gids.fm Je ziet het allemaal... Uh... Uh, cirkelvormige, bloemachtige patronen op de muziek. Je ziet dat hele glas zie je, echt zo... Een grotere, kleine. Filemon Wesselink ervaart de hallucinerende werking van paddo's... in het BNN-programma Spuiten en Slikken. Experimenteren met dit soort drugs lijkt niet zo slim... maar wetenschappers zien dat anders. Deze drugs kunnen heel effectief zijn als geneesmiddel. Daar praat ik over met neurowetenschapper Ruud Kortekaas... van de Universiteit Groningen. Hij doet onderzoek naar de partydruk ketamine. Meneer Kortekaas, goedemorgen. Goedemorgen. U zit in een studio in Groningen. En die paddels van Filemond schijnen goed te werken... bij de aandoening clusterhoofdpijn. Dat lijkt mij geen gewone hoofdpijn. Nee, dat klopt. Clusterhoofdpijn is een uh, niet heel veel voorkomende vorm van hoofdpijn, maar het is wel een van de allerergste, denk ik. Ongeveer 1 promil van de mensen die heeft last van clusterhoofdpijn en het wordt uh, in het Engels ook wel de suicide headache genoemd. En dat heeft uh, natuurlijk direct te maken met het feit dat mensen echt uh, zelfmoord plegen om aan de hoofdpijn te kunnen ontsnappen. En dat gaat dag en nacht door, die hoofdpijn? Nou, die hoofdpijn die heet clusterhoofdpijn omdat hij dus in, uh, in blokjes komt, in clusters. Dus het kan zijn dat iemand daar uh, eerst een paar dagen last van heeft en dan weer een dag niet. Het kan zijn dat hij altijd uh, s'avonds opkomt. Het kan zijn dat hij altijd in de zomer uh, actief is. Het is niet een, een hoofdpijn die altijd uh, doorgaat, maar wel een die uh, heel slecht te verdragen is. Het is uh, echt een, een helse hoofdpijn volgens de beschrijvers. En er zijn nauwelijks geneesmiddelen ervoor, maar paddo's en LSD zouden kunnen helpen. Daar is al onderzoek ja. naar gedaan. Hè? Daar is onderzoek aan gedaan, inderdaad. Dat is uh, een aantal jaar geleden, nog een kort aantal jaar geleden is dat gepubliceerd in Neurology. Dat is een vooraanstaand tijdschrift in de neurologie. En daar uh, werd beschreven door Andrew Sewell en collega's dat inderdaad LSD en pado's uh, kunnen helpen tegen clusterhoofdpijn. Waar komt de man vandaan? Um, dit is een Amerikaan. En die heeft dat uitgevonden? En dan... mm, nou, uitgevonden niet zozeer. Het, het was meer een, een observatie. Het begint met iemand die toevallig een keer uh, last heeft van clusterhoofdpijn... en die dan gaat experimenteren zelf met bijvoorbeeld padders of LSD... en die merkt dan van, hé, hey, ik zou eigenlijk al lang weer een uh, clusteraanval gehad moeten hebben... maar uh, waarom komt die niet? En later is men daar dan dus uh, mee doorgegaan. En uh, uiteindelijk hebben de wetenschappers er lucht van gekregen. En die hebben een heel aantal van dit soort patiënten toen geïnterviewd. Ze hebben dus niet zelf mensen paddo's gegeven en LSD gegeven, want dat uh, kan niet zomaar. Dat nou, is streng verboden in uh, Amerika natuurlijk, ja. Ja, dat is streng verboden. Het is heel moeilijk om daar, uh, om daar echt legitiem wetenschappelijk onderzoek aan te doen. En dat zullen, zullen ze dus ook niet doen in, uh, in de universiteiten en in de academische centra. Maar wat men wel kan als wetenschapper is dus uh, een zogenaamd veldonderzoek doen. En daarbij ga je op zoek naar mensen die dit zelf aan zichzelf hebben toegediend... En die uh, ga je dan interviewen. Maar dan zouden en, we die drugs toch gewoon kunnen gebruiken... als ze een beetje omgevormd worden in een pilletje bijvoorbeeld als, als geneesmiddel. Maar Marihuana kan je toch ook op recept krijgen? Ja, dat klopt. Uh, in het geval van LSD uh, zou je dan dus zeggen van... nou, de, als we er een geneesmiddel van maken... dan is de werking is dus het uh, uitschakelen van die clusterhoofdpijn... of het voorkomen ervan. En het hallucineren wordt dan een bijwerking. Nou, dat is een nogal uh, sterke bijwerking. En uh, het is ook maar de vraag of je die hallucinaties nodig hebt om tegen die uh, clusterhoofdpijn iets te doen. Waarschijnlijk niet. En men is nu ook al zover dat er een patentaanvraag loopt, dat weet ik. Uh, waarbij een middel wat lijkt op LSD uh, wordt gebruikt mogelijk als geneesmiddel tegen clusterhoofdpijn. Dat is dus een middel waar geen hallucinaties door veroorzaakt worden. Maar wat wel tegen de clusterhoofdpijn zou helpen. Je Dus niet zo sterk geconcentreerd dan ofzo? Het is een chemische variant. Er is één atoom veranderd aan het LSD-molecuul... en daardoor wordt het volledig uh, inactief in de, zeg maar in de psychedelische zin... maar de werking tegen clusterhoofdpijn die zou behouden blijven. Het lijkt me nogal een bureaucratische weg... om dat allemaal uh, goedgekeurd te krijgen, of is dat niet zo? Ja, dat is absoluut zo, ja. En uh, ja, dat is een hele lange weg. En uh, daar komt natuurlijk van alles nog wat bij kijken. Dan uh, komt er een patent bij... en dan uh, moet er een, een farmaceut of een fabrikant zijn. En uh, ja... Dat is zo, ja. U doet zelf onderzoek naar ketamine. Ja, dat is ook een partydruk. Ja, nou ja, partydruk dat is een benaming. Uh, ketamine is niet inherent een partydruk. Uh, ik zou het zo niet uh, noemen, want uh, ketamine wordt ook op de operatiekamer gebruikt. En het wordt ook uh, in het ziekenhuis wel gebruikt bij kortdurende pijnlijke ingrepen. Dus... Dat het een partydruk zou zijn, dat is misschien meer de reputatie van ketamine, maar uh, het is ook een geregistreerd geneesmiddel. In maar Nederland. het wordt niet gebruikt in het uitgaansleven of vrij weinig in uh, verhouding Voor zover van? ik weet wordt het wel gebruikt in het uitgaansleven, dan uh, wordt het uh, oraal gebruikt of het wordt dan gesnoven en dat geeft dan uh, ook een soort van hallucinaties, ja. Maar dat is niet uh, de werking uh, waar ik primair in geïnteresseerd ben. Uh, het gaat in mijn geval meer om de werking tegen depressies. Want uh, we hadden het net over clusterhoofdpijn. Clusterhoofdpijn heeft, uh, nou ja, dat komt ongeveer bij 1 promil van de mensen voor. Maar depressie is uh, veel algemener. Op dit moment in 2012 zullen 5% van alle Nederlanders... die uh, hebben te maken met depressie. Ja. Zelf. Dus dat is 1 op de 20 mensen. Die is of dit jaar depressief of die wordt het nog dit jaar. En als je kijkt naar de, het hele leven, dan is dat 13% van de mannen... en zelfs een kwart van alle vrouwen die in het hele leven te maken krijgen met depressie. En dus op het moment dat u ze een beetje ketamine geeft, dan gaan ze wat hallucineren... en dan zijn ze er hoe lang vanaf? Nou, laat ik eerst uh, erbij zeggen dat deze studie, die loopt nog niet. Wij, ik ben op dit moment uh, bezig met de afdeling psychiatrie en met de afdeling neurowetenschappen... waar ik zelf werk om daar de protocollen voor te schrijven. Maar dat doe je natuurlijk wel, als je. dat doe je alleen als je... Een goede uh, hoop hebben dat het ook werkelijk uitgevoerd wordt. Ja. Uh, wat we weten uit de literatuur is dat er uh, bij een eenmalige injectie van ketamine. dat mensen weliswaar een uur lang ernstig of, of zwaar aan het hallucineren zijn. maar dat ze daarna een stemmingsverbetering hebben die wel uh, meer dan een week kan duren. Dan liggen ze op de bank bij de psychiater en dan zijn ze volledig de weg kwijt een uur lang. Ja, dan zijn ze. Wel en dan moeten de weg ze kwijt. na een week weer terugkomen. Uh, ja, nou, dat, dat is dus op dit moment het probleem aan uh, de ketamine, zoals het nu voorstaat. Want het werkt heel goed tegen depressie. En het werkt ook bij uh, depressies die niet reageren op andere geneesmiddelen. En dat, daar is de grote winst te behalen. Maar ja, het is natuurlijk een beetje een onhandig middel als je dat zo uh, bekijkt. Van ja, je zou dan dus uh, dat altijd onder medische begeleiding moeten nemen. Dan ben je dus inderdaad een uur lang uh, nou ja, behoorlijk van de wereld. En dan daarna kun je wel een week uh, goed functioneren. Maar u wil dat wel gaan doen. Wat wij van plan zijn, is om het uh, in een hele lage dosering te doen... en om het uh, toch oraal te geven. Dus toch in een, uh, in een capsule. En de grote vraag is of dat ook gaat werken. Want we weten uit de literatuur dat het met uh, geïnjecteerde ketamine goed werkt. Maar ja, een, uh, een injectie is natuurlijk altijd lastig... En, uh, een tablet is handiger, denk ja. ik. Nou, even terug naar die andere drugs, die LSD en, en die paddo's... als ze zo goed werken tegen bijvoorbeeld die vreselijke clusterhoofdpijnen, Zijn er dan geen therapeuten die ondanks een verbod toch met die middelen werken? Uh, die zijn er ongetwijfeld. Uh, sinds het beschikbaar komen van paddo's en LSD... en ook allerlei andere middelen, zoals MDMA bijvoorbeeld is er heel druk uh, geëxperimenteerd door allerlei therapeuten. En uh, dat heeft een hele lange traditie. Uh, ik denk bijvoorbeeld even aan uh, Maron Stoleroff en Claudio Naranjo die daar al in de 70 jaren mee begonnen. Die deden een soort van, uh, van psychoanalyse. Dus het gebeurt ze... nog wel, zo her en der? Het mag niet, maar het gebeurt wel. Nou, het gebeurt, uh, dat, dat lijkt mij wel, ja. Uh, ik heb uh, bijvoorbeeld een boek gelezen van het echtpaar Sheldin... en die uh, schrijven daar ook over, weliswaar alles onder pseudoniemen. Maar daar wordt zeker uh, allerlei uh, experimenteel therapeutisch gebruik beschreven... wat uh, door de wet verboden wordt. Er is dus nog heel wat terrein te winnen op dit gebied. Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat we in de tijd dat LSD op de markt kwam en, en op straat kwam... Dat, uh, daar, uh, dat we gewoon totaal onvoorbereid waren als maatschappij... en dat er hele rare dingen toen zijn gebeurd... en dat we daar zo ontzettend van geschrokken zijn met z'n allen... dat we de hele boel maar verboden hebben gemaakt... en dat het nu dus heel moeilijk is om er onderzoek aan te doen. En ik hoop dat dat uh, wel een beetje begint te kenteren straks. Neurowetenschapper Ruud Kortekaas, We hebben zijn oproep gehoord over de geneeskrachtige werking... van partydrugs zoals LSD, paddo's en ketamine. Veel succes met het verdere onderzoek. En dank u wel. Tot 12 uur nog. De nationale ombudsman Alex Brenningmeijer... die zich zorgen maakt over de relatie burgerpolitiek... heerste in Den Haag nog wel de juiste moraal. En wat valt er te verdienen aan doorwerken op vooral tweede feestdagen? Dat na het nieuws met Dorot Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Sony verwacht een recordverlies. Het Japanse elektronica bedrijf rekent op een verlies van bijna 4,9 miljard euro. Het vierde jaar op rij dat Sony verlies leidt. Het bedrijf verkocht vooral minder tv's en had last van de relatief dure yen. De Japanse zakenkrant meldde gisteren dat Sony 10.000 banen gaat schrappen. Het bedrijf heeft daar nog niet op gereageerd. Noord-Korea is klaar voor de lancering van een satelliet. Dat hebben de ruimtevaartautoriteiten bekendgemaakt. De lancering staat gepland voor deze week. Noord-Korea ontkent dat de lancering van de satelliet een dekmantel is voor een rakettest. De Verenigde Staten dreigen de levering van voedsel stop te zetten. Noord-Korea krijgt dat voedsel in ruil voor het stopzetten van het nucleaire programma. De overname van kabelbedrijf KW door KPN gaat niet door. KPN ziet af van de overname vanwege bezwaren van de Nederlandse mededingingsautoriteit. NMA vindt dat KPN een te sterke concurrentiepositie zou krijgen... omdat in één gebied alle internet- en telefoniediensten in handen van één bedrijf zouden komen. En de politie heeft op het Brassemermeer in Zuid-Holland... het lichaam van de zeiler gevonden, die daar werd vermist. Hij is verdronken. De man van 60 ging gistermiddag zeilen. kwam niet terug. Hulpdiensten hebben het lichaam van de man vanochtend gevonden. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANRB verkeersinformatie. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... staat Ville tussen Voorthuizen en Knoopend Hoevelaken... vijf kilometer. Stukje verderop tussen Hoevelaken en de afritbundschoten, vijf. Dat had te maken met het ongeluk, maar de rijstroken zijn weer vrij... Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam worden op twee plaatsen spoedreparaties uitgevoerd. De eerste bij Breukelen, twee kilometer file, twee rijstroken zijn dicht. En de tweede bij Apkoude, twee kilometer, ook daar zijn twee rijstroken afgesloten. A28 van Amersfoort naar Zwolle bij Nijkerk, vier kilometer. Er is daar een vrachtwagen gestrand, de rechte rijstrook is dicht. En helemaal dicht is de N226 Leersum-Amersfoort bij Leersum. Dat komt door een ongeluk en dat veroorzaakt viel op de N225 richting Utrecht bij Doorn, 2 kilometer. Dit is de gids fm Met Felix Wurders. Cursief. De Boer Blekkenhorst speurt in de media naar opmerkelijke berichten. De boer, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. De oogst van vandaag, wil je natuurlijk weten. Uh, ik begin met, uh, met, met onheil eigenlijk in, in knakworstland, om het zo maar te zeggen. Het gaat met name over het velletje van de lekkernij, dus van, uh, van de knakworst. En de Oostenrijkse producenten van, uh, van het worstje klagen nu steen en been in uh, de krant Kronenzeitung over het tekort aan schapendarmen. Want die zijn natuurlijk de basis voor die worstenvelletjes. En alleen met die schapen Krijg je een echte knak van de knakworst? Zoals bijvoorbeeld ook te horen in deze bijna nostalgische reclamespot. Knakkende knakworst van Zwanenberg. Met 100% knak ja, 100% knakgarantie. Die kan straks dus wellicht niet meer worden gegeven... als er ook niet meer darmen komen. En uh, tekort komt onder meer door de sancties uh, tegen Iran. Dat is een grote leverancier van, uh, van de schapendarmen. En daar komt dan ook nog eens bij dat wereldwijd het aantal schapen gewoon daalt. Ja, die heb je natuurlijk wel nodig ja. om uh, hun darmen te krijgen. En dan is er ook nog eens een heel grote vraag uit China en Rusland. Kortom, het zit niet mee. Uh, gevolg van dit alles is wel dat het velletje straks veel duurder wordt... dan de inhoud, dan de worst zelf dus. Nou, dat is toch een heel aparte ontwikkeling, zou je kunnen zeggen. Uh, en dat gaan wij dan dus ook weer merken in de portemonnee. Er is overigens wel een, uh, een oplossing, want je kunt ook gewoon kiezen... voor kunstmatige velletjes, gebeurt nu al ja, vaker. Maar dan heb je dus niet die kenmerkende knak. Ja, niet dus. Nee, die is, die is er dan niet meer. Van, van de knakworst naar een heel bijzonder project van kunstenaar Daan Rozengaarde. Hij ontwikkelde namelijk een jurk die transparant wordt... wanneer de drager, of liever gezegd draagster in dit geval... Opgewonden is. Het is echt heel bijzonder. En een uh, filmpje over dit bijzondere kledingstuk is ook uh, te zien op de website degits.fm. Dan kan je het ook even met eigen ogen zien, want anders zou je het niet geloven. Nee. Um, de jurk is gemaakt van uh, hoogtechnologische materialen, leder, transparante folies en draadloze technologie. Alsof het allemaal niks is. En wanneer de hartslag van de draagster versnelt, wordt de jurk, die de naam draagt Intimacy 2.0, die wordt dan doorzichtig. En je hartslag versnelt. Natuurlijk bij opwinding, maar bijvoorbeeld ook bij angst. Dus het is ook nog eens een gevaarlijke jurk om, om te dragen. En er is zelfs een versie die een vrouw helemaal onzichtbaar maakt... wanneer ze zich schaamt. Of die jurk ook echt op de markt komt... of dat het bij een prototype blijft, dat is nog wel even afwachten. Want op dit moment is designer Daan Roosgaarde druk in gesprek... met de investeerders om die jurk ook echt op de markt te brengen. De borrablekken was je waarschuwd, maar als je besteld hebt. Hè? Zeker. .fm. Niet aan de paasbrunch, maar gewoon aan het werk. De meeste Nederlanders hebben automatisch vrij natuurlijk. Tweede Pinksterdag, tweede Paasdag, Hemelvansdag. In België is in het kader van de bezuinigingen discussie over het werken met de Pinksten. En hier in ons land gebeurde dat ook al eerder. Maar de vraag is, wat zou het nou opleveren als we allemaal naar het werk zouden gaan op dat soort dagen? ING-econoom Charles van Kalsbergen zocht dat uit. Hij is aan de telefoon, dacht meneer van Kalsbergen. Uh, Charles Kalshoven is de naam, om, uh, om dat eventjes te corrigeren. <laughs> dat scheelt wel heel wat. Ik verander het meteen op dit papier, dan uh, gaat het niet in het archief. Wat levert een extra dag werk in ons land op? Nou, we verdienen met z'n allen per jaar uh, ongeveer 600 miljard. en uh, nou ja, Mensen werken ongeveer 230 ja dagen uh, per jaar. Nou, dat zou betekenen dat je, dat je, dat je op één dag uh, ongeveer 2,5 miljard euro verdient. en uh, Grofweg gaat daarvan een miljard naar de schatkist. Want waar gaat de rest naartoe? Uh, nou ja, in, uh, die zien mensen terug in hun portemonnee. En nu zijn Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag ook dagen dat we er vaak op uittrekken. Hè? Geld uitgeven, we gaan naar de meubelboulevard, naar de autoshowroom. Dat loopt de economie dan mooi mis op het moment dat we moeten werken. Precies, dat klopt. Wat je, wat je dus ziet is als we meer zouden werken... zou de productie inderdaad wel omhoog gaan. Maar het is dus inderdaad de vraag of de consumptie hè, dus ook omhoog zou gaan. Of er dus wel genoeg vraag is naar die extra producten die we, die we maken... Uh, ja, dat is, je ziet nu al dat consumenten uh, de hand een beetje op de knip houden. Hè, dat het, dat uh, consumenten uh, eigenlijk al niet de groei uh, van de economie stimuleren. Uh, ja, dus het is wel de vraag of het op korte termijn effect zou hebben. Op langere termijn zou het misschien wel uh, de economie bevorderen. Nu hebben we het over Pasen en Pinkster, helemaal van z'n dag. Maar dit jaar is het toevallig ook schikkeljaar. Dus in februari hebben we al een paar miljard verdiend. Ja, ja, ja. Nee, het, het, het, als je het, ja, maar goed, je moet daar toch een beetje kijken naar het gemiddelde over, uh, over een aantal jaren. Uh, die komt elke elke vier jaar heb je een, heb je een schrikkeljaar. Uh, uh, ja, je moet eigenlijk kijken naar wat je echt structureel en wat het structureel zou opleveren als je als je minder dagen vrij zou hebben. Structureel dus 2,4 miljard. Althans, op dit moment. Het kan natuurlijk nog oplopen in de toekomst. Je weet het maar nooit met inflatie en dat soort zaken. Denkt u dat deze berekeningen al deel uitmaken van de beraadslagingen in het katshuis? Uh, dat weet ik niet. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar, maar ja, kijk, wij denken toch. Kijk, uiteindelijk langer doorwerken is natuurlijk iets wat. Uh, uh, ja, wat, wat goed is voor de economie. En uh, wat ook goed zou zijn voor de schatkist. Maar dan denken we toch dat je, dat je eerder moet denken aan het. Uh, uh, het eerder verhogen van de pensioenleeftijd. Uh, ja, dan aan het gaan verminderen van het aantal vrije dagen. Hartelijk dank, ING Econoom Charles Kalshover. Graag gedaan, tijdgeest. Simone Weymans blogt over sociale media. Straks een gesprek over een nieuw project van Google... waardoor mobieltjes misschien wel overbodig worden. Je belt, je vindt je weg en je internet via een speciale bril. Eerst Mark Zuckerberg van Facebook... over het overnamepad waar hij mee bezig is. Gisteravond was er groot nieuws over Facebook. I'm Jordan Crosby and there's some breaking news. Facebook is buying Instagram for, $1 billion. for $1 billion, one billion dollars. For one billion dollars, one billion dollars dollars. Facebook oprichter Mark Zuckerberg maakte bekend dat zijn bedrijf Instagram heeft gekocht. De zeer populaire fotoapplicatie voor smartphones. Facebook betaalt hiervoor dus een billion dollars, oftewel 770 miljoen euro. Met Instagram kun je foto's maken, bewerken en delen... op bijvoorbeeld Twitter, Facebook of fotoblog Tumblr. En Instagram is met 30 miljoen gebruikers zelf ook een sociaal netwerk geworden... waarop je de profielen van anderen kunt volgen om hun foto's te bekijken. Direct nadat het nieuws bekend werd, brak onder andere op Twitter de kritiek los. Veel mensen zijn bang dat door de aankoop... Instagram volledig zal worden opgeslokt door Facebook. Foto's op Twitter zetten of op Tumblr wordt dan misschien wel geblokkeerd. Facebook only. This is only going to be Facebook. You only can have Facebook friends on here bla bla bla. And I... En anderen zijn bang dat Facebook door de aankoop van Instagram nog meer informatie over hen heeft en vrezen voor hun privacy. Op Twitter laten velen weten dat ze daarom per direct hun Instagram account verwijderen. Diverse websites spelen hierop in door tips te geven over hoe een Instagram account te verwijderen en je foto's elders op te slaan. Mark Zuckerberg zelf schrijft op zijn eigen Facebookpagina... dat Instagram onafhankelijk zou blijven. En dat gebruikers in de toekomst wel degelijk hun foto's kunnen delen... op andere sociale netwerken dan Facebook. Huh. Oh man, really? En van Facebook naar Google. Dit is een fragment uit een YouTube-video... die afgelopen week door Google online werd gezet. Daarin wordt het nieuwe futuristische project Google Glass gepresenteerd. In plaats van met een mobieltje in je achterzak draag je in de toekomst... als het aan Google ligt, een bril die verbonden is met het internet. Terwijl je op straat loopt, zie je daarmee niet alleen de fysieke wereld... maar ook de virtuele. De bril werkt voornamelijk via stemopdrachten. Wanneer je de weg kwijt bent, kun je een kaart op de bril laten projecteren. Je kunt je mail lezen en de bril opdracht geven een foto te maken. Wow, cool. Take a photo us. En ook videobellen is een optie. En zoek je in een warenhuis bijvoorbeeld de muziekafdeling... dan hoef je dat niet meer aan een verkoper te vragen... maar wijst een kaartje in de bril je de weg. Google is momenteel nog druk aan het experimenteren met Google Glass. En het is nog onbekend wanneer ze in de winkel liggen. De video werd online gezet om suggesties en reacties van het publiek te krijgen... En dat lukte. Op sociale media, blogs en diverse nieuwsites werd er flink gediscussieerd. Over de voordelen, maar ook over de nadelen. Zo twitterde futurist en trendwatcher Marcel Bullinga dat hij de bril cool, maar gevaarlijk vond. Laten we bij cool beginnen. Hele leuke, hele leuke video. Ik ga hem absoluut laten zien in, in mijn presentaties. Want het vertelt helemaal... Uh, waar het naartoe gaat. Hè? We, we leven in de toekomst in een wolk om ons heen. En dit is het meest recente en ook wel het mooiste voorbeeld ervan. Waarbij je informatie uh, bij je vingertippen hebt. Je, zeg maar, je hebt de informatie die je nodig hebt om snelle keuzes te maken. Om makkelijke keuzes te maken. Om uh, in contact te, te zijn en te blijven met mensen. Dus dat, uh, dat, is, dat, dat zijn allemaal hele mooie voordelen. Um, wat je daar... Bovenop nog kan we zien dat het ook zal gaan naar specifieke toepassingen. Hè? Het, het gezondheidsmobieltje. Er wordt al nou een prijs uitgeloofd door een Amerikaanse stichting van 10 miljoen dollar. om dat gezondheidsmobieltje te ontwikkelen. Waarbij eigenlijk een soort van lopend diagnosecentrum van jezelf bent. Dat is uh, de volgende fase van deze Google Glass mobiel. dat er specifieke toepassingen aan worden gegeven. Tot zover de voordelen. Maar wanneer worden ontwikkelingen als deze gevaarlijk volgens Bullinga? De gevaarlijke kant is namelijk dat we helemaal, uh, helemaal onthecht raken van onze plaats. Dat we geïsoleerd raken. Ik heb laatst meegedaan een heel groot onderzoek onder duizend global experts... over jeugd in 2020. Hyperconnected, de always on jeugd Daar zijn tanden zijn voordeel. En de grote nadeel is, je bent niet meer waar je bent. Eh, ook als je die Google Glasses op hebt, je loopt een eind... Stad. En je hebt geen enkele aandacht meer voor de fysieke mensen om je heen. Of die mooie bloemen die je daar ergens ziet. Want je hebt ook virtuele bloemen en die ruiken nog lekkerder. En ook over onze privacy maken critici van de Google Glasses zich zorgen. Waar hou je nog privacy over? Want je loopt met een wandelende videocamera de stad door en je neemt alles op die privacy is in gevaar. Waar het hier vooral om gaat, bij al deze gadgets en virtuele ontwikkelingen, is ervoor zorgen dat wij zelf de baas blijven over onze gegevens en dat wij zelf uh, de baas zijn over onze privacy. En daar zijn manieren voor, en daar zijn technologieën voor... en daar zijn ook nieuwe etiketten voor. Bullinga denkt dat we ons in de toekomst virtueel onzichtbaar kunnen maken. Nou, er zullen absoluut uh, tegen technologieën gaan komen... die ervoor zorgen dat jij een soort van onbereikbare... Uh, beschermbol om je heen hebt, een soort van virtuele bescherming... waar jij de baas bent over uh, wie jou filmt... En wie wat van jou weet. He, want ook de gegevens die je ziet als je met die bril door de stad loopt, dat zijn de gegevens van anderen. En heel belangrijk is dat ieder alleen maar die gegevens ziet die een ander zelf heeft prijsgegeven uit eigen vrije wil. Futurist Marcel Bullinga over Google Glass. Meer informatie over de besproken onderwerpen staat... zoals altijd op de site, onder het kopje Tijdgeest. Hé, hey, ik heb zin in Team Kanol. De ik komen wel, wel vrolijk van van dit nummer. La, la, la, la, la. Tim Knol. When I'm a King. <tie> de gids.fm. Steeds scherper is de kritiek van nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer... op de staat van het democratisch bestuur en de rechtspraak in Nederland. Maar is er in Den Haag wel een gewillig oor voor zijn kritiek? Alex Brenninkmeijer aan de telefoon, goedemorgen. Goedemorgen. U zegt in een lang interview in NSC van zaterdag. Politici zijn weinig zelfkritisch. Wat ontbreekt er dan aan de zelfkritiek in Den Haag? Nou. Uh, ik, ik denk dat uh, er is een parlementaire zelfreflectie uh, georganiseerd in de voorparlementaire periode. Uh, die is natuurlijk gericht tegen de enorme heigerigheid in de politiek. Dat je ziet dat allerlei incidenten steeds breder uitgemeten worden. Dat weer maatregelen erop gesproken worden. Ja, er werd, worden. Toen, werd toen afgesproken door al die Tweede Kamerleden van we gaan niet meer zo heigerig doen. We gaan niet meer achter elke hype aan. Ja. Nou ja, en ik heb de indruk dat dat toch niet zo heel veel oplevert. Je ziet nog steeds dat, uh, dat onderwerpen als de NS en dergelijke uh, zeer veel aandacht krijgen. En uh, uh, wat ik als ombudsman zie is dat. Uh, dat onder invloed van dit eigen gedoe... met de regelgeving en de uitvoering van beleid... en dan kun je het hebben over belasting of over thuiszorg... Uh, of, of noem maar willekeurig welk onderwerp... zo ingewikkeld worden dat bijna niemand het meer begrijpt. Want er worden steeds weer nieuwe regeltjes verzonnen na elke ja. hype. En het beleid, beleid moet dan weer aangescherpt worden of aangepast worden. En ik merk op allerlei terreinen dat eigenlijk niemand meer snapt hoe het precies in elkaar zit. Ja, en daar hebben mensen op een gegeven ogenblik in de uitvoering natuurlijk gewoon problemen mee. We verzanden in een enorme bureaucratie. Enorme bureaucratie, ja. Al meer dan tien jaar is er gemoord dat er te weinig geluisterd wordt naar mensen door de Haagse ja. politiek. Maar u bent heel erg kritisch over hoe mensen behandeld worden door overheidsdiensten. Wat gaat er daar mis dan? Nou, wat, wat heel erg belangrijk is, is de vraag: waarvoor doe je het eigenlijk? En ik zou tegen iedere ambtenaar, maar ook tegen iedere parlementariër willen zeggen: ga eens voor, het, voor de spiegel staan. En vraag je af: waarvoor, waarvoor doet mijn werk eigenlijk? Want het blijkt toch dat zeg maar de, de, de belangen van de diensten, de budgetten, de wetten, dat wordt veel belangrijker. Het systeem wordt veel belangrijker en men verliest gewoon de menselijke factor uit het oog. En heel vaak is het belangrijk als er iets misgaat, wel mensen even opgaan, gewoon gesprek aan. Dat vinden mensen heel prettig en, uh, en dat lost vaak de problemen ook op. Ja, maar politici die hebben het bijvoorbeeld meteen over de NS... op, op, op, op, op, op, op, op het moment dat, uh, dat mensen uren op een bestand te wachten op een trein die niet komt. Ja. En dat, ze doen het dus voor de mensen. Ja, maar, maar, maar dat is natuurlijk ook, uh, laat ik zo zeggen, de, de vraag is, kan de minister er eigenlijk echt wat aan doen? Want dat is, dat is triest genoeg ook met de verzelfstandiging van de NS. Uh, is toch de, de NS voor een belangrijk deel buiten de greep van de minister gekomen? De minister is niet de bestuurder van de NS. Nee. Uh, dus ook zo'n heel Kamerdebat, ja, dan kun je, kun je wel zeggen van dat is... Uh, direct aandacht besteden aan, maar het echte probleem zit veel dieper... en daar merk ik weinig van dat daar wat aan gedaan wordt. Maar u heeft het ook over overheidsinstellingen... waar te weinig naar de burger wordt geluisterd... terwijl die instellingen juist zijn bedoeld voor de burger. De politie, Precies. het CBR, UWV, Rijkswaterstaat, CAK, IGZ, CVZ, DigiD. Ik lees ervoor uit het artikel. Ja. Dat is nogal wat kritiek. Waarom? Nou ja, je ziet dat, uh, dat, dat die overheidsdiensten uh, vaak toch moeite mee hebben... Om, om die burgers centraal te zetten in hun dienstverlening. Want daar gaat het toch uiteindelijk om. Ja. Uh, en, uh, en, en dat, uh, dat uh, de burgers bijvoorbeeld heel makkelijk terechtkomen in sanctiestelsels... omdat ze op een of andere manier iets, iets mis hebben gedaan. Dan heb je direct een flinke, flinke sanctie aan de broek. En uh, dan vraag je af, ja, waar is nou nog de menselijke maat? Want kunnen mensen wel voldoen aan alle eisen die worden gesteld? Als nou je er vandaag bijvoorbeeld in het nieuws... dat mensen met schulden onder het bestaansminimum uitkomen... omdat verschillende overheidsdiensten langs elkaar heen werken... de toeslagen worden gekort, en de schulden worden gesaneerd... en dat dan op twee of drie plekken tegelijk... dat is een schijnend voorbeeld van hoe er niet naar mensen... maar naar regels wordt gekeken. Klopt. Is dat wat u de, bedoelt? Dat klopt, want als je dan contact opneemt met het URV... of de Belastingdienst of welke andere overheid dan ook... dan zeggen ze ja, wij passen gewoon de wet toe en dat moeten we ook... Um, Terwijl ondertussen mensen diep in de problemen komen. En daar is dan heel moeilijk greep op te krijgen. Want iedereen zegt, ja, we passen toch netjes de wet toe. Ja. Dan zeg ik als ombudsman van, ja, maar je moet ook kijken naar het resultaat. En kunt u daar iets aan doen? Nou, dit is een probleem wat wel heel ver gaat tussen. Dus op, moment, op het moment dat mensen in de schulden komen met verschillende diensten. Eh, dat, dat zijn kwesties die ook aan de rechter voorgelegd mogen worden. En dan is eigenlijk dat ik als ombudsman er niet aan mag komen. Maar ik denk toch dat ik dit signaal wel serieus oppak en meer systematisch ernaar ga kijken. En wat betekent dat als u het oppakt en meer systematisch gaat kijken? Nou, uh, dat, dat de deurwaarders hebben dit op tafel gelegd... dat dus de, de verschillende diensten afzonderlijk hun schulden incasseren... en dat ze niet kijken naar wat de praktische effecten van zijn. Ik, wilde, ik wil kijken of ik daarover vragen kan stellen aan het UWV, de Belastingdienst... en een paar van die andere belangrijke spelers. En op het moment dat u vragen stelt, dan gaan ze al zitten en beven? Nou, in ieder geval worden ze wel wakker en, en hebben ze wel vaak de neiging om te zeggen van ja, hier moeten we misschien wel wat aan doen. En daar speel ik dan op in. U laat zich nu ook uit over het minderheidskabinet, wat er al een ruim een half, anderhalf jaar bestaat. Er worden nieuwe wetten aangenomen, zegt u, maar met een kleine meerderheid. En dat noemt u in de krant een erosie aan moraliteit. Ja. Maar het mag toch wat ze doen? Ze houden zich toch aan de regels van het politieke spel? Nou, hier geldt in principe ook, hè, je, je past de wet toe en je doet het volgens de wet, maar als het bijvoorbeeld gaat om, uh, om die verhoging van de griffierechten die echt desastreuze effecten hebben op de toegang tot de rechten voor de burger, dan, wordt, dan, dan, dan blijkt eigenlijk dat de afspraken die in het kader van het regeerakkoord en het uh, gedoogakkoord akkoord zijn gemaakt, zo dwingend zijn dat er geen redelijke discussie meer mogelijk is. En dan zeg ik, ja, dat vind ik een erosie van moraliteit... ...want waar gaat het in een democratie om? Gaat het er dan om dat je toevallig 76 zetels bij elkaar hebt... ...of dat er een redelijk debat is met een redelijke uitkomst? Om daar de oud uit... bestuursrechten weer om de hoek kijken? Zeker. Zeker ja een oud-hoogleraar eh, constitutioneel recht... want dan, dan bloedt mijn hart wel als, eh, als deskundig op dit terrein... als je ziet hoe dit gaat. He, dat het puur en alleen gaat om, eh, om het getal eh, 76 zetels. Dat vind ik problematisch. Zeker als het om onderwerpen als grondrechten gaat... dan, eh, dan moet je eerder denken aan tweede derde meerderheid... dan, eh, dan aan eh, 75 plus 1 stem. Heeft u vaak het idee van... Ik moet het maar niet zo hard spelen. Niet de niet luide kritiek, want dan zeggen ze in Den Haag... daar heb je Brenningmeijer weer. Nou, het zijn verschillende schaakborden. Het belangrijkste schaakbord is voor mij toch de burger... en de Belastingdienst, de burger en het UWV, de burger en het CRK. En ga zo maar door. Mm -hmm. Op die terreinen heb ik eh, zeg maar zeer veel eh, effect in die zin dat 95% van mijn aanbevelingen worden aanvaard. Dan kan ik gewoon ook direct invloed uitoefenen. En neem bijvoorbeeld de kwestie van de IGZ die onlangs in het nieuws kwam. Dan zie je, daar reageert de minister op en die zegt, we moeten hier inderdaad nu wat aan doen. Nou, dan denk ik, dat is mooi. Kijk, als het meer om de politieke kwestie gaat, dan weet ik dat dat lastig is en dat ik ook maar een van de spelers ben. Ja. Maar wat mij zorgen baart, is dat eh, de heer Donner als vicepresident van de Raad van State, zegt: Pas op, je kunt die, die adviesorganen van de overheid niet steeds negeren. Datzelfde zeg ik ook. Ja, dat, dat wordt dan in Den Haag niet altijd in dank afgenomen. Maar ja, die discussie moet toch wel gevoerd worden. Ja. U roept om meer discussie over wetgeving bijvoorbeeld, om minder regels en wetten... en om meer gebruik te maken van mediation, want dat wilt u ook. Is dat nog wel van deze tijd? Bent u niet te veel een poldermens? <laughs> nou, ik denk dat... Uh, kijk, het woord polder is, uh, is besmet geraakt, maar in feite is het... Uh, is het heel vooruitstrevend in die zin dat er heel veel onderzoek gedaan is... naar hoe komen mensen op een redelijke manier uit conflicten. Mensen houden niet van conflicten. Mensen willen graag meewerken aan het oplossen van conflicten. Daar moet je op inspelen. En niet het juridiseren van wat je in deze tijd heel veel ziet. Hè, dat er allerlei juridische procedures worden bedacht. Daar worden mensen doodongelukkig van. Als je burgers vraagt van wat is uw slechtste ervaring met de overheid... dan zeggen ze dat is dat ik een klacht- of bezwarenprocedure... Heb gehad. En je kunt bij wijze van spreken beter werkloos worden dan zo'n procedure met de overheid hebben voor je nachtrust. Nou, dat, dat vind ik een heel serieus uh, gegeven en dat betekent dat je daarop moet inspelen. En door middel van uh, mediation, maar ook gewoon goede conflicthantering, uh, kom je er vaak wel uit en zijn mensen vaak veel gelukkiger. En nu moet ik eigenlijk vaker tegen haar zeggen: maak daar nou niet meteen weer een wetje een, een van of een extra artikeltje van in de wet Precies. die we al hebben. Precies. Maar ja, daar ja, luisteren ja, maar... ze niet. Nee, dat is wel een probleem. Dat we zeggen dat, dat regeringen, parlementen en het departementen... hebben de primaire neiging om wat ze willen te vertalen... in wetten, regels en nieuw beleid. En daarvan is er al veel te veel. Dus dat zou eens terug moeten. Hartelijk dank, nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer. Tot zover deze Gids.fm. Wilt u nog weten wat er op de televisie is? Raadpleeg de Gids thuis. Ik wijs alvast over euh, op een vierdelige serie... De history, history of Terrorism om 11 uur op Canvas. Lijkt mij interessant. En Jurgen van den Berg komt eraan met een heel pak asperges. Over de politie gaat. Het gaat over de politie, hoor. Surf naar degids.fm. In lunch zo meteen op deze zender.